Uur. Gert Kluk met het -journaal. Het kabinet overweegt de sluiting van nog eens twee kolencentrales om de CO2-doelstellingen te halen. In het energieakkoord van 2013 is al afgesproken dat vijf oude kolencentrales uit de jaren 80 dichtgaan. Nu komen daar mogelijk nog twee centrales uit de jaren 90 bij: de Hemwegcentrale van Nuon in Amsterdam en de Amerscentrale van Essent in Geertruidenberg. Het kabinet vindt dat de drie nieuwste centrales op de Maasvlakte en in de Eemshaven open kunnen blijven. De Tweede Kamer wil juist dat er een onderzoek wordt ingesteld naar sluiting van alle kolencentrales. Twee mannen uit Zwolle zijn vannacht gewond geraakt bij een schietpartij even buiten de stad. Een van hen is in levensgevaar. De twee zaten in een busje, een derde inzitten is aangehouden als verdachte. Even verderop heeft de politie nog een verdachte opgepakt. De toedracht van de schietpartij bij Zwolle is nog niet duidelijk.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 In het Pieter van de Hogeband zwembad in Eindhoven heeft Maarten van der Weide 42,1 kilometer gezommen voor het goede doel. Gisteravond begon hij met zwemmen en zojuist is hij gefinished. Hij werd bijgestaan door meer dan 100 zwemmers die in estafetteverband verband 12 uur lang met hem meezwommen. De topzwemmer had zelf jaren geleden leukemie en wist de ziekte te overwinnen. Het weer. Vandaag periode met zon. Het blijft vrijwel overal droog. Het wordt 13 tot 15 graden. Vanmiddag neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe. En vanavond valt er in het zuidwesten soms wat regen. Morgen eerst in het oosten nog kans op regen. Geleidelijk breekt de zon door. En het wordt 12 tot 14 graden. Dit was het nummer. Die FM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. ZFM. Met nu. Goedemorgen, Zandvoort. Uh, het is 4 minuten over 10. Het is goedemorgen, Zandvoort. Even wachten nog, want ze beginnen zo. Ze komen deze kant op. Ze zitten nu in het Hotel Hoogland. Dat werkt niet helemaal. Dus ze komen deze kant op naar de studio. Jelle! Ja, Heerlijk, hè? He. mooi <tie <tie weer. Daar is die al. Ja, precies. Die komen zo met aan deze kant op. Jawel, goeiemorgen Zandvoort. Gaat dus straks van start. Ik zie al mensen binnen druppelen. En tot die tijd gaan we nog even een mopje muziek draaien. Ze lopen wel allemaal een beetje rood aan. Uh... Ja? Ja, goed, valt altijd even een uh, technisch mankementje. Maar goed, eerst even een mopje muziek straks. Goeiemorgen Zandvoort vanuit de Tolweg. Mocht je een afspraak hebben, fiets deze kant op, hè?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 in bestuur willen, hè, drie of vier ja. jaar, maar. Nou ja, dan kun je je mening ventileren. En dan kun je precies, er ook iets mee doen. Dus dat precies, is belangrijk. Precies. Eh, ja. maar het is altijd gezond om na één of twee termijnen max gewoon weg te gaan. Of in ieder geval even terug te treden. Je kunt ook wel weer terugkomen, maar gewoon verversing. Maar goed, uh, in dat, in die, in die hele, uh, uh,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 Ik wil het ook niet te dicht aanzetten... want we, je moet ook wel een beetje voorzichtig zijn... maar ik vind het wel heel erg dat ja. het zo, zo lang... want als we heel eerlijk zijn... ik denk dat het misschien wel vijf, zes, zeven, acht jaar zo heeft gestaan. Ja, dat heeft heel lang zo gestaan. En toen hebben we het uiteindelijk gelukkig nog een beetje dichtgeplakt... maar het ja. Ja, die is foto's een waren een schande. Wel, wel een aardige optie. Dat was even een dingetje, ja. maar, oh. maar laat ik zeggen... het is natuurlijk een schande.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 Ik zit er dus er anders ging? in. Ik wil ja. niet meer dat, dat gouden neel daarover. Tuurlijk moet je wel evalueren. En tuurlijk moet je met de leveranciers afspraken maken dat het beter gaat. We hebben hier natuurlijk te maken met een zoute omgeving. Dingen gaan stuk. Maar uh, uh, ik heb zoiets gemaakt. Ik vind het gewoon knap. Wat Ferrie heeft gedaan samen met Peter is knap. Uh, Peter die zette de boel wel een beetje op stelten met zijn eerste uitspraak van: nou, Er komt geen feestverlichting. Nou, Die komen ja. dus wel. Maar ja. Ja. we hebben geen geld, want er werd niet betaald. Precies, dat is natuurlijk zo. Wordt dat nu wel op...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 ja, we, oh, we worden gesommeerd. Oh, je je bent, ja. we moeten eruit. En ja, we hebben we we, net begonnen. He. Ja, we zijn, nee, nou, ik, weet je waarom ik nog even door praat, Casper? Omdat onze volgende gast er nog niet is. Dus vandaar dat ik even dacht... Van, we praten nog ja. even door. Nee, maar We hebben een bijzonder dorp. Dat, ja. ik, bedoel, ik ben natuurlijk bevooroordeeld. Ik woon er en ik, ik geniet van het ja. dorp. Maar... Ja.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 Zorg ik dat je een uitnodiging krijgt voor de eerste vergadering. En voor het geld hoeven ze niet te laten die 25 nee, euro per nee. jaar dus nee. niet noemenswaardig, toch? Nee, nou, dat helpt ook. Ja, ja, wel. Wij wensen ja. je heel veel succes. Super. Dank voor de uitnodiging. Dankjewel uh, voor je komst Super. en uh, maak er iets moois van. Muziek. Zo so. goed. Then heart forget get, get, get, get. Faith is in our hands Castles made of sand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 maar je mag niet te veel vertellen, waarschijnlijk. Nee. Voor de plot. Het is een geweldige klucht. En u wordt uh, geamuseerd vanaf het eerste moment. Het is geen klucht waar je na bladzijden pas inkomt. Het is meteen vanaf het eerste moment. En Martien vertelt even de kleine inhoud. Nou, Martien. Brandloos nou, zou ik zeggen: uh, Annie Zuiderhoorn, die uh, jarenlang alleen met haar dochter heeft gewoond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 Echt niet missen. Want u kent een heleboel zand, bekende zandvorters van Eeldering. Nou, die maken een metafoze mee. Nou, dat... <laughs> is dit geschreven uit ervaring? Want ik bedoel, nee, ik, het kreeg, is dit door... klinkt wel heel erg. Uh... Nee, het is door meneer Jan Tol geschreven. Of Jeto. Ja. we denken dat hij Jan heet. Ja. Maar het is geweldig. En we hebben een geweldige kast. Uh, met uh, Johan Schouten. Paul Olieslager.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 zijn er overgebleven kaarten te koop bij de Bruna op de Grote Krocht. En die zijn, voor niet-donateurs zijn ze euro per kaart. Ja, want het is het voor, ik, ik ben ook donateur en Arie ook. Hè? Nou, ik, ik, mis ik ben geen, geen, donateur. Oh, ja, geen donateur, ja, ja, ik donateur. Ik schoonlijk, maar ik, oh, heb wel, ik heb wel kaartjes. Oh, oh. <laughs> oh, dan dan, dan moeten we het ook horen op de avond van de uitvoering... <laughs>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 en de cast die mengt zich dan met het publiek, hè, meestal? Ja, tuur, wel of niet we doen, nog tuur. in kostuum? Nee. <laughs> nee. nee, wij mogen niet in kostuum, hè? Dat is de Wurf. De Wurf mag oh. altijd in kostuum. Nee, Hier... maar ik bedoel, in het, uh, zoals je dus op het toneel hebt gestaan, dat bedoel ik. Oh, nog. sommigen wel.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 Ja, ik denk max 25 spelende leden. Ja, toch ja hoeveel donateurs zijn er? Uh, die zitten al bijna over de 400. Uh, zo, 30 ja. donateurs. Dan, ja. dan moet je, ja. je voorstellen dat alleen de donateurs, als die alleen al komen, dan is het gewoon al vol. Ja. Dan is het klaar. Gevuld gevuld, ja. Ja. ja, over het algemeen gaat dat goed. En als het heel druk wordt, <coughs> denken we er af en toe na om de zondagmiddag te bijten. Nog een matinee. Ja. Ja, als er zo'n voorval voelt. Voor ja. Wordt. En ja. de mogelijkheid bestaat. Ja. We kunnen. want de spelers staan er dan toch al. Ja.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 Ja, ja dan dan dat zijn we wel dingen waar je rekening ja, mee moet houden. Ik moet ja, er dus ja, nog niet ja, eerder over nagedacht, ja, maar, maar dan het is wel waar. Je echt rekening mee houden, je kan ja. niet uh, paas naast de uh, pimpel uh, roze zetten, of groen of. Nee, nee je moet er ja. een beetje over nagedacht. Ik heb daar niet zo'n kijk op, moet ik zeggen. Man. Jullie, maar goed, er is <laughs> iemand natuurlijk die voor de kleding zorgt, hè, of tenminste die, die dat doet, die verantwoordelijk is voor, uh, voor de kleding. Of, of is dat mm. dezelfde als die de griem doet? Nee.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 Maar vaak eigen kleding of lenen van elkaar. Wel. Je moet een beetje improviseren af en toe. Ja. Nou, hartstikke goed. Ben amateur, zeg. Maar <laughs> nou, niet te veel korter. Ik vind het behoorlijk professioneel, hoor, als ik het zo gezien heb. <laughs> Wie doet eigenlijk de regie? Uh, de regie is uh, onder leiding van uh, Kik, uh, Kik Boomgaard inderdaad. Uh, je kent iemand eigenlijk alleen maar bij zijn professioneel. Ja. Nou, ja, dus, dus, uh, dat is wel grappig. Ja. Ik heb ook wel eens <laughs> moeite met achternamen, hoor. Maar goed. En, ja. ja, uh, nou, het is al jaren bekend bij ons. Dus uh, al vele stukken bij ons gerealiseerd. Dus, wat echt weer de DAVEN-succes voorspellen. Nou, mooi. Ja, ik had verder geen vragen ja, maar, meer. En, willen jullie nog iets kwijt uh, over ja. volgende week? Of zeg je van nou, we hebben alles gezegd? Uh, kijk of dat de kaarten beschikbaar zijn volgende week ja. donderdag bij de Bruna. Dat is belangrijk. Vanaf nu donderdag. De kaarten zijn op dit moment. Ja, de, de aankomende donderdag. Maar het is nog geen. Uh, dus volgende week. 7, vanaf 7 april. Ja, vanaf oh, afgelopen ja. donderdag. Okay. Ze, zijn ja. ja, ja, ze zijn er al. Ze zijn er al. Dus mensen kunnen nu naar de Bruna gaan. Moeten ze snel zijn. Misschien een leuke avond, want je hebt voor 7,50 euro een geweldige avond. En, en je amuseert je van begin tot eind. En misschien komen je nog hele leuke, gezellige mensen tegen die je jaren Altijd. niet gezien hebt. <laughs> Altijd. Dat maakt het heel leuk. <laughs> ja. En wat wij heel graag voor de, van deze gelegenheid gebruik willen maken...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 En wat is zijn e-mailadres? Want ik denk uh, dat dat handig is. Of een telefoonnummer. Ik, ik weet niet hoe die bereikt me Nou niets. weet je, misschien kunnen ze ook ik gewoon op de, op de avond komen. En yes. zich dan bij de tafel. Hè, want bij de ingang daar zijn mensen waar ze zich kunnen aanmelden. En daar zit Hein loopt daar meestal ook altijd rond. Maar Heijn heeft geen e-mail. je nou nee, Ik heb wel er, een telefoonnummer. Ik denk dat het er niet staat. Ah, dat want nee. ja, stel je nou nou, Voordat de kaartjes uitverkocht zijn. Dan komen de mensen niet. En dan willen ze misschien ja, toch nou. wel uh, per ongeluk lid ja. worden. Ja, uh. Ik heb een telefoonnummer. 0-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 Skyfall, wat een prachtig nee. nummer. Bij ons is uh, aangeschoven Jan Hilco Diets. Goedemorgen. Dat klopt, een hele goede morgen. Goedemorgen. goedemorgen Fijn dat Jan. je er bent. Je bent Dankjewel. van uh, de Scouting, de Buffalo's. Dat klopt helemaal. Ja. En jullie hebben een open dag. Ja, nou, wij, wij hebben ervoor gekozen om dit keer geen open dag uh, te noemen, want dat klinkt zo officieel. We noemen het de vriendjes en Vriendinnetjesdag. Dan, dan heb je gelijk ook aangegeven welke categorie.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 En jullie zitten vlakbij uh, tegen Noord aan. hè? De, de, ja. Tussen Oud en Nieuw Noord is het eigenlijk. Kan uh, bij de Maneesje toch? Het... Nou, ja, de Maneesje, dat is uh, maas Willy Brothers. Dus wij zitten eigenlijk wat meer verscholen. Ook uh, okay, bij de Duivenvereniging. Ja, klopt. Ja. Achter ja. de Duivenvereniging, tussen oh, de hockeyvelden. Ja. Ja. Maar, maar dat is er ook tegen Noord aan. Jazeker. Ja, dus daar, ja, ja. daar moeten toch potentieel ontzettend veel kinderen zijn. Nou, die... dat verwachten wij ook, ja. ja. ja. Dus we verwachten ook wat. dat er een grote en dit is opkomst gaat komen. het is beter dat ze bij ja. jullie gezellig gaan spelen... dan dat ze ongein uithalen.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 Nee, dat, uh, we beginnen al vanaf vijf jaar. Uh, ja. dan, uh, en we hebben verschillende speltakken. Want niet iedere leeftijd uh, past natuurlijk bij elkaar. 8 en 18 bij elkaar. Dat lijkt me geen goede combinatie. Nee. Um, dus, uh, dus wij werken met uh, zogenaamde speltakken. En dat zijn de leeftijdsgroepen 5 tot en met 7. Dat zijn de bevers. Dan 7 tot en met 11, dat zijn de welpen. Dan krijg je 11 tot en met 15, dat noemen we scouts. En 15 tot en met 18, dat noemen we explorers. En daarboven kom je bij, uh, bij de stam...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 wat ook nog wat doen die, die dan ja, die, die doen onder andere vliegen en nee, ja. instructies in hoe je moet, moet leren vliegen dat gebeurt maar dat is dan duidelijk wel vanaf een hogere leeftijd want ik neem aan dat die kleine nee, rutsels die hier. <laughs> de kleintjes kleintjes doen op het gebied van vliegen maar die gaan niet zelf vliegen maar die helpen ja, weer <laughs> <Die> hangen er aan <laughs> en je hebt, uh, je hebt een uh, laro dat uh, dat is een groep uh, die met landrovers uh, allerlei diensten verleent oh, in Nederland we Dat is toch hartstikke gaaf ja we hebben een, een, een muziekband een scoutingband er zijn er ook meer van, dus die doen bij activiteiten van scouting kun je die muziekband vragen om, om langs te komen. Maar dit is puur nationaal, maar is het ook Dat is in het... ja. Internationaal wordt er ook wat georganiseerd. Jouw internationaal heb je uh, Jamborees. Uh, hier in Nederland heb je heel bekende halem Jamborette, die wordt in spaan gehouden. Dat is om de vier jaar. Gigantische hoeveelheid ja, mensen. Geweldig, dat is, uh, en dan nog duizend duizend nee, dus tweeënhalf jaar. Dus ik, ik heb het op de, op de media gezien ja. en dacht van wow. Ja. Dat... Ja. Ja, het is een oh, no. geoliede machine. Ja. Dus, uh, het is, wordt volgens mij voor de 12e, 13e keer gehouden. Dat even ik snel uit mijn ja? hoofd. Het is net geweest uh, vorig jaar. En, uh, maar ook in de, ja, in de hele wereld. We hebben World Jamboree in Japan. Uh, hij is in Zweden geweest. Uh, hij is ook uh, wel eens in, uh, in Nederland geweest. In uh, Dronten. Dus, ja, dat is, het, maar is... daar gaan jullie ook als stam naartoe neem ik aan. Niet als um, zoals voor de kleintjes. Ook, uh, ook met kleintjes. De, de, de Harlem bret is bijvoorbeeld uh, voor leeftijdsgroep 11 tot en met 16. Dus ja, maar, maar gaan, ik het uh, buiten Nederland.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 de bijeenkomst op zaterdag voor kinderen? Nou, wij, hebben, wij rekenen een vast bedrag. Dat is 102,5 euro per jaar. Daar zit, uh, zit eigenlijk alles, alle basis, uh, dingen zitten eigenlijk alle basisdingen erin. Dus het hele jaar scouting kun je daarvoor uh, meedoen. En... Uh,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 Klopt, ja, het is verbazingwekkend uh, hoeveel uh, mensen langskomen en zeggen. Hey, jij hier? En dan het, uh, blijkt er toch een feest van even. En doen jullie vanuit school uh, nog, nog uh, zeg maar, uh, promotie, bij scholen? Uh, we proberen wel zoveel mogelijk binnen, binnen het dorp en daarbuiten uh, te promoten. En, uh, en scholen zijn daar ook een onderdeel van. Ja, zeker. Ik krijg net een zeitje van de regie dat we toch enigszins moeten afronden, hoe vervelend het ook Ach, mogelijk okay. klinkt. Het uh, al hartstikke gepland. Ja, we zijn die zo goed, stevig. Uh, vandaag. Uh, Heb jij heel... misschien een e mailadres waar de mensen voor nader informatie zich geven? Ja, zeker. Ja, ze kunnen, uh, mensen kunnen mailen naar info@thebuffaloes.nl. Dat is met T-H-E geschreven, dus de, de Engelse versie. Ja. Ze kunnen naar de website www.thebuffaloes.nl. Ze kunnen ons vinden via Facebook... Ook via de Buffalo. Nou, kijk. Dus op Google, Scouting Zandvoort. Social media. En volgens ja. mij staan jullie ook in het boekje van Zandvoort, hè, wat iedereen gekregen Klopt, heeft. Ja. Dus daar zijn ze ook in te vinden. Ja. Ja. En daar staan de contactgegevens in. Ze kunnen bellen, e-mailen. En nog even, welke dag was het? Het is uh, vandaag, zaterdag, 9 april, van 2 tot 5. En uh, als mensen vandaag niet kunnen... kunnen ze iedere zaterdag even een kijkje komen. Langs komen. Dus ze gaan, ja, tussen de Thijzenweg volgen tot aan de school. Ja. En voorbij de school heb je op een gegeven moment... aan de linkerhand de postduivenvereniging. En, en dan nog een klein achter. stukje daarna. Ja, ze, klein en ze, liggen, ze liggen mooi in de duin. Het is een ja. echt een hele mooie omgeving. En we maken het makkelijk voor de bezoekers. Vandaag gaan we de ballonnen op. Dus nou, mensen moeten alleen maar de ballonnen te volgen. Hij is niet zo milieu, ze niet milieuvriendelijk. Maar halen ze ook weer weg. Nee, dat is goed. Ja. Goed. Ja, heel goed. Dankjewel. Dankjewel voor je Ja, jullie ook. bedankt. En uh, we gaan er even uit, hè? Voor ja, het, uh, voor de muziek nieuws. geloof ik. En, en de, de muziek nieuws. Ja. ja. Oké, okay, tot straks.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 het NOS.